De uitkomsten van een onderzoek naar misbruik onder verstandelijk gehandicapten zijn zeer pijnlijk, zegt staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. Zes op de tien vrouwen met een verstandelijke handicap zeggen dat ze wel eens te maken hebben gehad met seksueel geweld. En dat blijkt uit onderzoek van haar eigen ministerie. Er was al een speciaal programma ontwikkeld om zorgorganisaties te helpen bij het voorkomen van misbruik. In zorginstelling Sint-Anna in Hil zijn 60 bewoners en medewerkers besmet met het norovirus. Zes woongroepen zijn getroffen door het virus dat diarree veroorzaakt. Medewerkers en cliënten van deze groepen mogen voorlopig niet naar de dagbesteding of andere bijeenkomsten. Limburgse instelling voor verstandelijk gehandicapten heeft strenge hygiënemaatregelen genomen om verspreiding te voorkomen. De Europese Unie opent vandaag een kantoor in de Libische hoofdstad Tripoli. Volgens buitenlandschef Catherine Ashton wil Europa daarmee de goede band met het nieuwe bewind in Libië tot uitdrukking brengen. Ashton spreekt in Tripoli onder meer met de leider van de Nationale Overgangsraad en met de nieuwe premier. Sinterklaas is begonnen aan zijn 24-daags bezoek aan Nederland. De Goedheiligman kwam rond half 1 aan in Dordrecht.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 Awb Verkeersinformatie. Twee files in Noord-Holland. En die hebben allebei te maken met werkzaamheden. Op de A22, Velsen naar Beverwijk, staat voor de Velsen-Tunnel 2 kilometer. Daar is één rijstrook in beide richtingen dicht. Ook op de omliggende wegen rond Velsen zorgt het voor file. Op de N205, Zwanenburg naar Haarlem, staat het ook vast. En dat heeft te maken met de afgesloten A200 dit weekend. Voor Haarlem staat 2 kilometer. 1 op de 8 vrouwen krijgt in haar leven borstkanker. Samen kunnen we daar iets aan doen. Daarom vragen wij heel Nederland om van 18 oktober tot en met 18 november een steentje bij te dragen. 1 achtste om precies te zijn. Tijdens Donate One Aid. Doneer eenmalig 1 een achtste van je talent, tijd, opbrengst. Of in dit geval stem en help ons in de strijd tegen borstkanker. Kijk dus snel op pinkribbon.nl wat jij kunt doen en donate One Eight. Enexis brengt gas en stroom bij mensen en bedrijven thuis.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 Dit is Radio 1. Tros Autoshow. Presentatie Bas van Werven en Carlo Bransen. Welkom bij de Tons Autoshow, wekelijks autoprogramma op Radio 1. Carlo is uiteraard bij me, ik ben Bels van Werverdig, Carlo. Nou, uiteraard. Ja, nou jij ja, wil weten hoe die zee ging vannacht, man. Jij komt uit Schotland, hè? Ja, nou, uit ja, Newcastle zijn we weggevaardigd oh, okay. gisteravond en vanmorgen aangekomen in IJmuiden. En ik moet je zeggen, het was een boeiende. Boottocht. Wat heb je gedaan daar? In Schotland? De, de, de, deels vakantie met mijn meisje. En deels um, uh, hebben we gereden met de 2012 modellen van Land Rover Range Rover. En dat moet je je voorstellen, daar staan er nog twintig bij een hotel. En dat is, we begonnen met de Discoveries. Nieuwe mm -hmm. discoveries. Weet je, daar zijn dan wat nieuwe knipperlichten opgekomen. En de grillen is een beetje opgestrakt. Ja. En, en, en dat soort dingen. Maar wat je daar vooral kon merken, ook tijdens het rijden... is dat er op dit moment ongelooflijk veel geld wordt gepompt in die firma... door de Tata, door de Indiaanse eigenaar. Want het zijn vreselijk goede auto's aan het worden. Dat moet ik wel zeggen. Het is, het is onvoorstelbaar. En het leukste was rijden met de Defender 2012. Die oude, de oude, oude originele, originele, de originele Laro. Daar ja. hadden ze rond de kasteel hadden ze een nachtelijk terreinrij-evenement... Behoorlijk pittig was ook nog eens een keer. Dus, ja, heel geestige, leuke, leuke trip. En maar dat... die boottocht terug, ik vond het... Uh... Je bent niet zo verboten, hè? Nou, ja, ik ben meer van verboten dan nou, van vliegtuigen. Gaan, nee, maar deze, hij ging behoorlijk te keer. Bovendien zaten we op een discoboot. Een disco? -boot. Ja, dat is namelijk een speciale aanbieding aan de Engelse jeugd... om een weekendje Amsterdam te doen. Ja. En dat, dat feest begint, ja, happy hour. Dat begint op het moment dat ze opstappen op de boot. En dat eindigt zo'n beetje, mm. nou ja, waarschijnlijk... morgenavond als ze we weer in Newcastle uitstappen. Ja. Als ze dat nog weten, wat er tussen gebeurd is. Nee. En u hoort het al. Nee. On, onze gast is Erwin Wijman. En dan denkt u, ja, die kennen we toch al? Ja, die is inderdaad laatst op een hele veel te korte, krakkemiekig telefoonlijn geweest over zijn boek. En dat verdiende veel beter. Dus zit hij nu hier in de studio. Erwin, goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Um, wat je rijdt, ben je zelf. Ja, maar, Zo heet je boek. Ja, voordat we er uitgebreid over gaan praten. Want uiteraard hebben we ook gereden in dit programma, de Rijnpressie. Uh, het was mooi weer, 10 graden boven nul. Ja. Licht bewolkt, cabriootje gepakt en niet zomaar één. Rara, wat is dit? Hoezo? Ja, oeh, goed geluid. Dat Mooi, hè? Zo. Goed geluid. Weet je, het beste geluid komt tegenwoordig uit Mercedes, hè? Mhm. Mm dus, dit was ook een Mercedes-brand. Ja, maar verder verklappen we helemaal niks. Oké. Okay. Ja, en wel als, als, als onze luisteraars ons volgen Twitter en Facebook, dan wel. We gaan straks ook praten over de Dubai Motorshow. Ja. Maar, maar eerst naar Erwin Wijnman. Ja, ik zei het al, hè. Carlo zei het al. Wat je rijdt, ben je zelf. Een boek. Ja, een boek. Maar we gaan ja. natuurlijk eerst de eerste quintessentiële vraag die we moeten stellen: wat rijdt Erwin Wijnman zelf? Ja. Wat ik zelf rijd. Dat is een Fiat Multiply, Dat staat hieronder in de parkeergarage. Een Multiply? Ja, en dan de klassieke. De, de echte, ja, niet die, uh, echt dat hele kleintje uit de jaren 50, nee, 60, maar nee, nee. van 98. Uh -huh. Welke kleur? Uh, rood. Groot. Met een blauwe dashboard. Okay. Weet je wat ik vorige week zei over de of niet? In ik ik meen het te horen, maar ik heb het verdrongen. Ik dacht, van, uh, dat heb ik vast niet gehoord. En ja. Er werd nog over getwitterd ook nog... Dus. Yes. Het, is het, het is het woord wat sleng geworden is in Italië... voor een hele lelijke vrouw. Ja, ja. Una Multipla. Ja, ja, ja. Mag ik één ding zeggen? Ja. Vorige week hadden we Ronald Gippard hier, de ja. schrijver. Die ja. heeft ooit een Renault 14 gehad. Ik zeg, als je aan een Peer denkt, dan is de Renault 14 ja. best een leuke auto. Bij een Multipla, als je aan een Dolfijn denkt... is de Multipla ineens een leuke auto. ja. Ja, maar als je aan een multiplaat denkt, dan is het.. Dan denk ik aan zo'n 50 lof. Heel veel ja, meespraar. Nee, maar je weer een dof en zegt. Het is, het is okay. typisch. Jullie uh, dat valt me ook wel een beetje voor jullie tegen. Jullie, mm -hmm. jullie uh, roepen mee in het koor van uh, zeg maar, ja, de, de, de volkse smaak... die dat soort karaktervolle uh, kunst als Bas het ware heel niet herkent. Ja, ja. He, to, toen de multioor net uitkwam... werd hij meteen opgenomen in de collectie van het uh, Museum of Modern Art in New York. Ja. En Alfred J. Barr, de directeur van het uh, MoMA, zoals dat uh, in de volksmond heet... Mm -hmm. die zei van, kunst leert ons niet om te houden van wat op ons lijkt, nee kunst leert ons te houden wat anders is dan wij. Ja, en dat vat het eigenlijk samen. Dat, dat ja. Multipla is een soort ja, acquired taste in het, ik vind het Ik vind het een geleerde heel, heel prachtig smaak. Maar die smaak heb ik nog niet kunnen accepteren. En ook nog niet... <laughs> Nee, dat, waar, dat waarom rij jij multiplaar? Waarom jij multiplaar. Waarom, reed <laughs> je multiple, uh, nou, ik waarom rijd doe je dat jouw dochter lieve aan? Als je ja, hier naartoe ja, komt. Ja, ja. Al, al mijn dochters. En die dochters natuurlijk een enorm groot plezier met die auto. Want ze rijden, als, als wij met z'n allen op pad uh, zijn, rijden we als een huiskamertje met heel veel ruimte. Even veel ruimte als thuis in onze ja, uh, IKEA-stoede ja. uh, zit je daar nog beter in. En ja. de kinderen kunnen hun benen kwijt. Je, het is echt een gezellig kamertje over ja. de A2. En als, als je erin zit, zie je niet hoe Lullig die is aan de buitenkant. Dat geldt natuurlijk ook. Ja, maar er zijn ook mensen die komen dan binnen. Die stappen binnen en zeggen van... jee, wat een dees wordt, wat erg. Weet je wel? Ja. Heb je Dat uit de praktische argumenten. overwegingen gekocht? Uh, uit praktische overwegingen gekocht. Maar ik vond het ook een hele uh, mooie auto. Ja. Een, een auto die er uitspringt. Want weet je, kijk gewoon wat er op de weg zit. Ja, dat, dat doe je elke dag. En jullie zeker. Dan is, is, is, uh, is Bland, uh, wat ik een keer in een Car Magazine heb uh, gelezen. Ja. Uh, vlak. In een ja. goed Nederlands weer. Ja. Zwart, uh, rustig. Het is, is, is het kenmerk van de, de doorsnee auto. Het is ja. allemaal zo vlak en niks zeggen. Ja. Ja. ja, de Nederlander wil natuurlijk ja. ook, ook niet uitspreken. Bread and butter Daar hoor je ook. Van. Ja, het is een ik, bread, ik heb ik yeah. nou, over de multiplaar op. Uh, ik heb meegemaakt hoe die auto ooit op een show stond. Ja. Daar werkelijk iedereen, uh, althans al mijn collega's, maar uit binnen en buitenland de PR-man uh, aanklampten en zeiden van: Ja, maar dit. Dit, dit, dit is niet echt. Het is gewoon een, dit is gewoon een, een, een dwaze gedachte eh, in, in, door, van een designer. En toen zei de PR-man: die zei terug van. Jongens, jullie kijken hier naar de toekomst. Dit is een ja. serieuze auto. Over tien en, jaar het, wordt er om gevochten, om Multiplas. Ja, echt? ja nou, die, die, die tien jaar zijn eigenlijk ja. alstublieft. Het vecht is nog niet begonnen. Kijk, een natuurlijk. Jaguar uh, XJ, hè, in mm -hmm. 697 zeiden de mensen die uitkwam van... nou, het is niet meer echt Jaguar. Hè. En nu ja. wordt er om dat soort auto's uh, dat zijn nou ja, gevochten is overdreven. Je kunt een hele knappe kopen voor weinig geld. Maar ze worden wel steeds mooier. We horen hier toch de aanstaande voorzitter van de klassieke Multiplaclub. Dat heb ik ook geschreven in mijn boek. Dat als mensen gaan zwaaien onderweg, dan denk ik van oh die gaan naar een uh, multiplaat, treffen in Medemblik, ja. <laughs> en dat, dat daar hoor ik dan weer niet bij. Bij De Ikea Dordrecht, daar komen ze dan <laughs> samen vaak. En maar Erwin, de, de, de, de, de je, je gaat op een gegeven moment aan zo'n aan zo'n boek beginnen. En wat ik, ik moet je even zeggen, ik ben ik ben ik heb het bijna helemaal uit. Het is een het is vooral voor marketeers, reclame mensen is het buitengewoon leuk. Ook ja. voor autojournalisten trouwens. Um, maar uit welke hoedanigheid dacht jij van ik, ik, ik ga er een keer in. wat wat is jouw voorland geweest om um, tot dit te komen? Nou. Het fascineert mij altijd de verhalen die mensen vertellen over een auto. En waarom ze de auto hebben die ze hebben. Hè, en mijn of stellingnaam in het boek is van je rijdt de auto die bij je past. Eigenlijk is dat de auto waarvan anderen vinden ja, dat die ja, bij je past. Niet jezelf, dat het is toch, geen eigen keuze eigenlijk, precies, hè? maar anderen bepalen jouw ja, keuze. Zo is het. Ja. Maar toch uh, komen mensen met verhalen over een auto... en die vertellen ze ja, uh, vaak en graag... Um, waarin ze allerlei, ja, vooral rationele argumenten aanvoeren... of rechtvaardigingsverhalen, kun je het ook noemen. Van, ja, ik heb wel een BMW uh, zoveel... maar ik, ik heb hem uit Duitsland geïmporteerd... Ja, dan is hij 9.000 euro gekomen. Dus ik ben slim. Zo. Ja. Dus ik ben slim. ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja de, de, de, heeft altijd binnen gestaan. Uit uh, oud vrouwtje, die Volkswagen Golf ja. commercial... Uh, met dat oude vrouwtje, weet je wel. Die mannen denken een ja, bedoelt, van je ja. welste. Ja. En daar nou, zitten dan die omkeringen er weer in. je hebt ook beschreven hoe iemand... Uh, uh, naar de, de auto straat stond te kijken. Een manier. Overduidelijk. Um, het keek daar hoe mooi die auto werd. En had, op dat moment had hij een enorme erectie. Ja. Dat zegt eigenlijk alles over het Serious fenomeen. Man, <laughs> seriously? En auto. Clean cars. Ja, ja, ja precies. Ja, ja, ja. ja, briljante passage. Ja. En zo staan er heel veel leuke van van. Ja, en dat is dus die Volvo-advertentie in die Mardi Gras ja. folder in uh, Australië. Ja. Ja. Uh, met zo'n zo Volvo van binnen met een rechtopstaande handremhendel. En dan we nou, are just over, as excited de, as you are. Je hebt het nou toevallig over Volvo's verkocht. Ja, Volvo, komen er zitten altijd leuke mensen in een Volvo, las ik ja. in het boek. Ja. Uh, uh, Mark van Danzig, die had, die had, die, daar had je van opgetekend... niemand vindt ze over de top. Volvo raakt nooit aan lagerwal. Er zijn zomaar wat passages die zijn blijven zal hangen. Ik nou, zal ik nog een andere passage noemen nee nee. Laten we dat nog niet doen. Pas hij wel iets er, ho hij was positief horen twee. over Porsche. <laughs> Hij heeft er al twee en het wordt anders drie. een beetje drie. Maar dat maakt niet uit. En, steeds een, meer. en een boek met vijftig, hè? ja, met vijftig volgers. Ja, wat ik ja, heel ook goed. heel mooi vond, was van een BMW-rijder. Die zei: Ja, wat wil je nou? He, daar komt het een beetje op neer. En natuurlijk snijden we af, halen we rechts in. En uh, ik ben BMW-rijder. Mm -hmm. Ook ja, trots op ja het. Die, die man die zei van, je weet toch, ik ben een agressieveling, want ik rijd toch... Want ik, ik rijd, rijd BMW, BMW. dat ja, weet je toch? Precies. Want dat past dus ook. Wat je zegt in je boek, de, de omgeving bepaalt eigenlijk welke auto je mm -hmm. rijdt, goed beschouwd. Maar als je dit leest... dan bepaalt het ook het karakter van de mens... Ja, voor een heel ja, groot deel. Ja, het is jammer zelf. dat die Diederik Stapel in Utrecht... of in Tilburg nu weg is. Ja. want ja. Ik had graag een onderzoek gelezen ja. van hem... dat BMW-rijders vlees-etende hufters zijn. Ja. Of zo, ja. Weet je wel? Ze hebben wel vaak seks, hè? ik, zag ik. Ja. Was ik. Ja. Ja. Meer dan maar... Volvo-rijders. Ja. Dus duidelijk meer. Macht corrompeert, ja. maar andersom geldt het ook. Corromperen geeft macht. Als je een oh. grote, dure auto aankomt zetten... dan, ja. komt zetten, dan etaleer je je welstand. En dat blijft, hè, evolutionair ja. principe. Ja, bijna een cliché, maar een cliché is Ja. He, dan ja. denken vrouwen eerder van, dat is een goede partner. Een goede vader voor mijn kinderen. en ja, We hebben 49 synoniemen voor het woord auto, geloof ik, in Nederland? Nee, <laughs> nee nou, 549. 549 volgens mij. 40. Altijd ja. plus 1. hè? Floris Wouter die vraagt op Twitter of jij ons wil, on, onder de loop wil nemen uh, qua autokeuze. Ja, maar dat gaan we zo doen, Floris. Ja, dus. ja. Wat, uh, wat belangrijk is, is ook de lengte van motorkappen over het algemeen. Dat mm -hmm. zegt ook iets over de beleving van. Uh, we aantal, gaan uitlaten, dus even aantal uitlaten. Aantal uitlaten, ja. Uitladers, ja. um, Een auto van de firma Mercedes-Benz. Carlo had hem in één keer goed. Een paar jaar geleden kwamen de Duitsers al met een remake van de Gullwing. De 300 SL. Met die vleugeldeuren. Nou, daar is een nieuwe van gemoten. Dus die SLS AMG. Maar er is nu een dakloze variant. Als een van de eerste in Nederland reden we gisteren... met de SLS AMG Roadster. Dames en heren, kijk. Dit is geluid wat elke auto zou moeten maken. En um, dit is wat... Elke auto zou moeten doen. Begrijpt u dat? Ja, hè? Ja, dit is niet de nieuwe Skoda Yeti. Ook niet met het sportuitlaatpakketje. Dit is ook niet de Golf GTI Cabriolet. Nee. Dit is de Mercedes SLS AMG Roadster. Wij zijn gek, want we rijden in een raket. Het is 1 op 10. Uh, nee.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 Dat moet ook wel, want nadat u hem heeft afgerekend, 297.000 euro, heeft u waarschijnlijk even een beetje pijn in, u, in uw buik. Sowieso, in uw bankrekening. Een heel klein beetje pijn maar. Drie ton! Maar ja, het is crisis, dus wat maakt het uit? He? Piep, de crisis, zeggen we altijd. En nou, daar kan het met deze auto buitengewoon goed mee.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 Maar het is een briljant apparaat. Het doet geweldige dingen met je. En uh, ja, die emotie. Ik zou bijna hiervan gaan dichten. Het is bijna Sinterklaas. Uh, Bas mag hopen dat Sint voor hem een SLS AMG Roadster wil kopen. Pas net niet, maar gaat best. Uh, zodat hij nooit meer naar uh, Hilversum hoeft uh, te lopen. <laughs> ja, We zijn er. Uh, zet u de bankrekening maar open... Dan uh, willen wij daar even met beide handen wat geld uit gropen, Zodat wij voortaan het gas kunnen doen. Open! Ja, dat was best fijn geluidje. Ja, maar die coupé is toch veel mooier dan zo'n rare cabriolet, joh. Kom op. Nee. Ja, natuurlijk wel. Nee, die vleugelduren kan je gewoon skippen. En het geluid uit die, uit die, uit die uitlaten is zo briljant, dat je er eigenlijk alleen maar gewoon in moet gaan. Ja, maar dat... De vleugeldeuren waren toch quintessential, Precies, zeg maar. nou, meneer, toch... meneer Wijman, die heeft ja. er verstand van. Die zit al jaren in het vak. Ja. Uh, die begrijpt dat tenminste. En jij met je licht ordinaire hang gaat weer voor zo'n kijk mij nou versie Een cabrio, je trekt wel eerder uh, uh, ja. partner, potentiële partners, hè? Je ja, bent zeg, uitnodigend, ja. je stelt je open. Vooral op. ja, mannelijk. Ja. ja, ja, ja. zijn natuurlijk vooral <laughs> mannelijke. Maar Erwin, wat is jouw voorland? Want dat vroeg Carlo heel, heel goed. Um, naar <laughs> voorhand in auto's bedoel je? Nee, gewoon je al, ik ben, ik ben, ja, ja, ik ben journalist. Ja. Uh, zelfs al als journalist. Alweer, uh, ja, ruim 18 jaar heb ik mm -hmm. op het boek gezet. Want dat past mooi bij... Uh, uh, uh, dan, mag je, dan mag je een boek schrijven over auto's en autorijden, auto rijden. Of andersom. Nee. En ik heb uh, voor Dagbladen gewerkt. NRC, Volkskrant. Uh, ook wel voor Quote en Esquire. Maar tegenwoordig veel voor uh, uh, Adformatie. Mm -hmm. Automobiel Management, het vakblad nice. uh, natuurlijk. Uh, uh, nou, nog een heel andere baden. En het Financiële Dagblad, ja. niet te vergeten, waarin ik alweer een paar jaar een serie heb van ah, eh, ondernemers dus we over een auto. Hier met iemand van enige statuur. Nee, ja, ja, ja, door de woel geverfd. Ja, dat ik zag dat niet ook. Nee, maar, maar, mag mag jij, gaan we heel, onder de loep? Ja, ja, maar ik wil één ding weten. Jouw boek. Mm -hmm. tot onze stomme verbazing kwamen, Bas erachter. erachter. Uh, hij heeft een andere cover dan, dan, dan, dan ik. Ja, ja, ja. Een ja, bedoel. is, is een, uh, een heel erg leuk grapje van mijn uitgever, uh, Gerard Bolten, van uh, uitgever Heestek. Die kwam met het idee van, we kunnen op één drukvel, waar die covers op worden gedrukt, kunnen we wel zeven kwijt. Als we dat nou eens doen, uh, zoals ook auto's in de showroom, hè, dat je kunt zeggen, ook dat de boekverkoper ook kan zeggen van, en mevrouw, welke wordt het? De rode of de blauwe? <laughs> Weet je wel? Dan heb je de beslissing <laughs> al genomen om het boek te kopen, en dan moet je nog kiezen <laughs> ja. welke cover je neemt. Okay. Hey. mijn is mooi, ik heb blauw je en, hebt, je en, hebt, je en, hebt... en je zult ooit kunnen zien welke het meest verkocht heeft. Ja, uh, ja, ja hopen maar dat er niks over blijft. Nee, je blijft niks over, nee natuurlijk <laughs> niet. Zo. Hey, maar eventjes, uh, het even trekken eventjes onze, onze horoscoop. Ja. Bastiaan van Werven uh, rijdt bij voorkeur in zijn Porsche 911. Nou, brandlos Erwin. Ja, en spaar hem niet, ja, het, spaar het ligt hem niet. een beetje aan uit welk jaar hij is, uit welk type en zo, nou, maar ik zou zeggen 996, uit 98, een Carrera 2 Tiptronic. Ah. Kijk, dan nou, is het al bijna een klassieker. Doe hè? maar een lol. 98. Kijk, wel. Maar, een jongen, die. Uh, die, die zich populair, populair maakt bij, uh, bij Rutte en, uh, en, en ons, uh, de staat. Want uh, uh, jullie herinneren je vast nog dat billboard van die Porsche dealer langs de weg uh, in de Gelderland, langs de ja. A20, uh, van Mark Weg, dat zo'n mega wordt opgehangen, een paar jaar geleden. Stop de recessie, koop een Porsche. <laughs> en dat is natuurlijk ook waar het om draait. Bij Porsche-rijders. die steunen de economie. Ja, namelijk, maar, dit, dit, maar nu ook een beetje de andere kant. Ja, ja, ja. ja, ja. kom op. Nou, uh, ja, een man die, die natuurlijk heel wat te compenseren heeft, zo. hè, zou je aan het ik zou, het denken. Ik zou het denken. En wat dan? Uh, ja. Nou ja, met een Porsche wil je, zeg je van. Het uh, is natuurlijk de real thing hè, in mm -hmm. autoland. Dus het is ook van smaak. Je geeft aan van, ik ben niet zomaar iemand die in een sportootje rijdt... maar in de, eh, meteen in de echte. Een Porsche mm -hmm. gaat nou eenmaal door als echte sportauto. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel een beetje poenen en patsen. Ja. Eh, je wilt het ja. wel ja. laten zien. Je laat het er flink uithangen. Als het ja, ja. ja, dat is waar. Ja, het is helemaal ja. gelijk. Het klopt allemaal. alle kanten. Al, maar nu, Carlo. Drie tweren, dus. Volvo's, waarvan een nieuwe en twee wat oudere, Waaronder een v 90 stel en een voormalig zwart maar wit gespoten Volvo 47. Aha, ja. Wat zegt dat? Oh, ja, ja, geen seks, dat Volvo. kan ik zelf niet willen, maar... <laughs> ja. Volvo-rijders zijn natuurlijk mensen die zich ja, zeg maar expliciet afkeren... van alles wat Duits is. Hè? Kijk. Want het is natuurlijk Zweeds en tegenwoordig Chinees... maar daar maalt niemand om. Nee, dat, dat vinden wij niet erg. Al die berichten over Saab, hè, dat het naar de Chinezen gaat, uh, of niet. Uh, daar wordt niet gesproken over, dat, uh, of bijna nooit... dat Volvo uh, al uh, van uh, uh, Chinezen is. Maar ja, Volvo, Volvo het, is, het is wel een auto die... Uh, het las ik laatst ook ergens, hoor. Dan die laat zien van, ik heb alles onder controle. Ik heb een, uh, het hoeft allemaal niet zo nodig meer van mij. Ik heb een gezinnetje, het is af, weet je wel. Vooral de zo'n die grote V70's en dergelijke, ja, dat ja. is natuurlijk... Maar drie Volvo's, wat zeg je dan nog? dat is helemaal wel een ja, beetje... Een, hij is op bloed uit. Hij is op bloed uit. Een, een, een, een verzamelaar. Zo is uh, uh, een verzamelaar. Het ja. ook mooi, een Volvo-verzamelaar. Ik, ik, hij wil e, eigenlijk Hans Bloch zelf worden. We hebben geen tijd meer voor de negatieve punten, nee. we moeten door. Nee, dat ja, dat mensen met vierkante hoofden, zei Jan de Bouffier. rijders. Dat is een Porsche is. Een beetje hoekige... Figuren, ja. zei hij. Ja. Erwin Wijman. Je boek heet Wat je rijdt bij jezelf is in zeven kleuren te krijgen en uitgegeven door hey stack. En daar zijn er nog genoeg voor de Sint, denk ik, maar dat. Mag je zelfs oh, niet in al die nou, zakken? Hè? Nou, okay. nou, ik maar, maar nog één dingetje uit ja? het boek. Want dan bewijs ik ook dat ik het een beetje gelezen heb, namelijk. Ja. Dat al die dingen, die, die, die, die veiligheidsverhogende airbags en zo. Ja. Volgens, volgens Airbnb, kun je beter gewoon een metalen pen die op je borst is gericht. op het stuur <laughs> uh, uh, monteren. Want dan hou je tenminste afstand en, en let je wel op. Ja, Vond ik wel een eentje om over na die te airbag-gordijnen en airbags, allemaal onzin. Mensen gaan het onveiliger doorrijden. Waardoor anderen weer benaderd worden. Nee, dan hou je afstand. Anderhalve Volvo zegt ook van, wij zijn zo veilig. Jullie krijgen een ongeluk met mij, weet je wel? Ja, dat is ook goed. Ja, mag je ja. We gaan maar, heb, hou je altijd. We ja. gaan naar Huip de Vries. Over ook. de voormalige Perman van Volvo. Ja, ja, het, is echt, het wordt nu een beetje veel, hè. marketingman. En tegenwoordig woonachtig in Qatar. En, en autospotter. Dag Huip, goedemiddag. Goedemiddag Bas. Rij je, op, rij je ook nog steeds in Volvo's met een vierkant hoofd? En ja, het ja, is, wow. is een mooi bruggetje. Ja, ik, ik heb mm. zelfs vier Volvo's. Ik ga meen nu in koffie Kataan. halen. Tot ziens. <laughs> nog één meer dan ik, Huip. Maar ik ben je aan het ja. inhalen, jongen. Ik ben je aan het inhalen. Maar goed, maakt niet uit. Hey, jij bent op de Dubai Motor Show. Ja, dat klopt, ja. ja. Wat, wat ja, dat ja. Is een. Uh, een mooi festijn. Ja, want jij bent onze correspondent in het, uh, het Midden-Oosten, zou ik maar zeggen. Jij woont in Qatar tegenwoordig. Ja. En je ja, bent nu klopt. eventjes overgestapt naar Dubai... om daar op de motor show voor ons rond te kijken... en, uh, en daar een impressie van ja. te geven. Wat, ja. valt ik... op, wat valt je als eerste op, Huip? Uh, wat valt je als eerste op? Wat mij als eerste op was eigenlijk komend vanuit Qatar, is dat er allerlei babes op, op en nabij de auto's stonden en hingen en gedrapeerd waren. Getsie. Ik denk dat je dat in Qatar niet zo snel ziet. Daar zijn ze toch iets strenger in de leer. Ja. Um, maar uh, wat, uh, wat, wat, wat, wat opvoel was, dat, dat, er, maar dat, dat het zal niet verbazen, is dat er uh, uh, enorm veel aandacht was voor, uh, voor, de, voor de, um, ja, de echte uitzonderlijke auto's. Uh, er stonden uh, allerlei uh, tuningsbedrijven uh, die, uh, die waar ik nog nooit van gehoord had. Mm -hmm. En uh, uh, daar was het erg druk, kan ik je vertellen. En, en er staan er allemaal exclusieve dingen die helemaal verpimpt worden, neem ik aan, Huip. Ja, en dat, is dus, dat, va dat varieert van Gembala, de, uh, ja. de bekende Duitse merken van de, van de oprichter die onlangs uh, overleden is. Daar hadden ingepakt Maar Mansouri, in... uh, Haman, uh, Brabus, uh, noem maar maar op. Hm. En uh, ja, daar hebben ze van, van, van prachtige auto's als, als BMW 7-series, <laughs> noem maar op, hebben ze de boel wel behoorlijk verkracht. Ja. En het, het ja. aardige is, dat wordt hier nog verkocht ook. Ja, want ze zijn meesters in het houden van de meest werkelijk afgrijzelijke creaties, geloof ik, hè, daar... Ja en dat is met name zie je dat in Dubai Um, het, het is hier, want komt in Dubai, is vergeleken met, met, met Qatar waar ik woon, is, is het toch wat meer showing off. Mm -hmm. Dus je ziet hier sowieso enorm veel Ferrari's en uh, Rolls Royce's en noem maar op. Je ziet ze ook echt veel. Um, uh, en, um, en ze houden inderdaad van iets bijzonders. Dat komt natuurlijk omdat als er al zoveel mensen een Ferrari hebben, of als iedereen al in een, in een Porsche Cayenne rijdt, dan wil jij natuurlijk uh, als Sjeik op een gegeven moment iets ja. anders. Ja, ja, nou, en en pinter, dan, dan klop je ja. aan bij de firma Mansouri, ja, die vervolgens verbouwt. En overigens wel aardig, die, die, die, doen, die, die nemen ook uh, Rolls Royces en ja, het is echt, uh, uh, echt afgrijzelijk van woorden. Maar die nemen ook Aston Martin's onder, uh, onder handen, zag ik. Ach, ja, ja. En je kunt ook een bijpassend golfkarretje krijgen. Oh ja, oh, dus in dezelfde kleur. Kunnen we... en, en, en... Ja, in dezelfde kleur. Met dezelfde, ja. Ja. Worden er ook Volvo's verpimpt, <laughs> V90? Uh, dat, heb ik nog niet, uh, dat heb ik nog niet gezien. Nee. Ze worden hier wel verkocht, nou, ja. en, uh, met name de, de Volvo XC60 uh, doet het goed. Nee, maar een, een Volvo, een Volvo raakt, raakt nooit aan lager wal, lezen wij in het boek ja, van ja, Erwin nee. Wijman. Dus de, de, die, die staan daar dan niet. En hey, een is daar ook nog of niet? Ja, ja, Bugatti's. Ik, ik stond er wel gisteren bij het tankstation hier in Dubai naast een, een bugatti Veyron. Uh, dus uh, dat, dat, dat, dat is een hele mooie binnenkomen als je van het vliegveld afkomt ja, ja. En, uh, en dan je huurautootje aftankt. Dat je dan naast een Bugatti staat. Staat er, staat er nog echt nieuws ook, uh, Huip? Ik zag nou, iets ja, over een Trailblazer. Het, het, wat aardig was, is het, wat, uh, wat me echt opviel, was dat uh, uh, McLaren hier een enorme grote stand had. Okay. En daar natuurlijk de MP4-12C, ja. uh, heet die voluit, ja. uh, uh, lanceerde. Maar die, dat was natuurlijk niet echt een primeur. Er was ook een echte wereldprimeur. En dat was namelijk de SSC Tuatara. Dat is een auto die gebouwd wordt in Amerika door meneer Jared Shelby... Wat voor ah, een naam? Bekend. Um, yeah. En die auto die moet 440 kilometer per uur kunnen. Oh. En er was enorm veel belangstelling op die stand, van, uh, vooral in heren met witte jurken. Uh, <laughs> en die, uh, die auto die, die gaat echt in productie. Okay. En die kan ja. dan 440 door de woestijn in Dubai. Succes, zeggen we dan. Dat is toch onzin? Ja. ja. ja. ja. ja en dan liefst een... in ga, gat behangen met, uh, met Pimpelpaarse uh, sterren ja, waarschijnlijk. Wat hier nog steeds een hele populaire kleur is natuurlijk uh, uh, uh, wit parelmoer. <laughs> en daar komt hij ook hier op de stand. Ja. Smaakvol. Huip, dank, ja, ja. dank je wel voor deze, voor deze blik uh, in een voor ons uh, hele onbekende show. Eventjes nog heel twee seconden. De Trailblazer, heb je die al gezien? Want dat zag nee? ik. Dat is De auto die wij kennen. Die schijnt daar ja, die, te worden onthuld. Die stond daar inderdaad het, uh, die stond daar ook op de set. Ik, ik, was dat een wereldprimeur? Want dat was mij niet helemaal duidelijk. Maar weet, nou, uh, volgens mij wel. Dat... Maar ik weet niet zeker. Nee, zeker. dat is uh, natuurlijk nou, ja, het type auto wat hier heel veel verkocht wordt. Want de, de, de, de gemene deler uh, rijdt, is hier natuurlijk gewoon een grote uh, SUV. En, en ja. niet al die Bentleys en die Ferrari. Nee, nee. Precies, precies. Beloof ons dat als je ja. een gepimpte Volvo ziet dat je hem terugbelt. Nou, ja, dat... dat ga ik zeker doen. Ah, okay. hangt, die, hangt die vanmiddag aan de lijn hoor. Dat kan <laughs> ik <je> vertellen? <laughs> Hartelijk dank Huyp, en succes <laughs> daar nog. Oh, dankjewel. Huip de Vries Wordt u vanuit Qatar. Carlos zit erop. Ja. Ja, ja, bijna. We hebben nog even, even tijd voor één de... nieuwtje. Nou, ja, nou ik, ik, ik, ik ben ik benieuwd. staat op de website waar jij allemaal als Sinterklaas gaat optreden. Want die nee? vandaar. over, dacht ik. Ik vind, ja, vind jou wel iemand die heel, heel goed in winkelcentra... Kerstman. ook oh, Kerstman. Kerstman. Oké, okay. dus dan ben je dan hier maar gewoon maar volgende maar. week weer. Ik ook toch vervelend. Hoezo? En, nou, Rijk volgende week rij ik gewoon in een lekkere rendier aangedreven uh, uh, glijwagen. Ah, dan kom Rijken. ik met een schotse kilt aan. Dat zou ik maar hey, doen. Ja. Leuk op de webcam. Zonder onderbroekje. Nee, dat is fijn om te weten. <tus> Tot zover zo deze autoshow. Zitten we erop? Tot die tijd kunt u ons volgen op Twitter, Tros Autoshow. En ook op Facebook. Vraag maar aan uh, Jorn. Hoe dat zit. Ik kan u verwijzen naar onze site. www.tros.nl slash autoshow. Vraag een opmerking naar tross.nl. En ja? Erwin Wijman bedankt. En Erwin Wijman uiteraard bedankt het voor feit, je komst. Fijn dat ik mag komen. Ja en succes met de multipla. Zeggen we dan? Dank Terug dankjewel. naar huis. Zwaaien naar andere andere Ikea huiskamers op de weg. Straks gaan <lacht> de collega's van Opium hier verder, maar nu is het eerst tijd voor het NOS journaal en dat wordt verzorgd door Mark Visser. Tot volgende week. Radio 1. Het NOS journaal.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 Door de kracht van de explosie sneuvelde ruiten in de wijkende omtrek. En Sinterklaas is begonnen aan zijn 24-daagse bezoek aan Nederland. Goedheiligman kwam rond half 1 aan in Dordrecht. De landelijke intocht verliep, ook deze keer niet vlekkeloos. De boot voerde verkeerde kant op en er waren afhankelijk geen pieten aan boord. Maar daarna ging de Sint per ongeluk naar een andere gemeente... en was er bij het grote boek even kwijt. Maar het liep allemaal nog goed afgelukkig. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. En dan de ANWB-verkeersinformatie. file op de A15, Rotterdam naar Gorkum, bij knooppunt Gorkum 2 kilometer. In Noord-Holland zijn nogal wat problemen rond Velzen en rond Haarlem vanwege werkzaamheden. In de Velsen-tunnel is dit weekend maar één tunnelbuis beschikbaar. En dat is te merken, zeker als er dan ook nog een ongeluk gebeurt. Op de A22 in beide richtingen 2 kilometer file, Maar ook op de omliggende wegen is het behoorlijk vastgelopen. Bij Haarlem dan op de A208 Haarlem naar Velsen. Voor de aansluiting met de A22 3 kilometer. De N205 Haarlem naar Heemstede staat bij Haarlem 3 kilometer. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de avro. Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom. Opium Radio, uw vinger aan de pols van de cultuur live vanuit Amstel Foyer in Carré. Tot half vijf het laatste cultuurnieuws. Gasten aan tafel, 80 seconden latent talent en gevestigde namen die wat langer de tijd krijgen. Wie verwachten we zo al? Uh, Sipostuma over zijn illustraties bij de spin Sebastiaan en al die andere kindergedichten van Annie M. G. Schmid. Jan Terlouw, die wordt 80. hij vertelt straks hoe dat voelt. De compositie Canto Ostinato van Simeon ten Holt die blijkt levens te veranderen. Ramon Gieling maakte er een documentaire over. Hij komt erover vertellen. En in de virtuele vitrine Erik van der Werf over de magie in Carré. Er zit een magie in. Op het moment dat die zaal vol zit... dan weet je niet wat je overkomt. Dat is heel apart. En zo dadelijk Saskia Noord over haar nieuwe thriller koorts spelend op Ibiza. En er is live muziek van Awkward Eye. straks langer uiteraard, uh, Reageer op dit programma kan via opium.avro.nl. U kunt ook twitteren naar uh, hashtag opiumradio of hashtag hekje Hans Opium. Gisteren maakte Joop van der Ende bekend uh, wat de titel is... van de nieuwe musical uh, rondom het leven van André Hazes. De musical krijgt als titel Hij gelooft in mij. Chantal Jansen gaat uh, Rachel, Rachel spelen in de rol van André Hazes zelf. Die wordt vertolkt door acteur Martijn Fischer. Aan de telefoon Frank Ketelaar. Goedemiddag, Frank. Je bent de scenario-schrijver die uh, samen met Kees Prins het script gaat maken. Um, ja. hij, hij gelooft in mij. Wij dachten dat het was. Zij gelooft in mij. Ja, dat klopt. Maar uh, we hebben nu uh, er uh, hij gelooft van mij, uh, in mij van gemaakt... omdat uh, wij het verhaal uh, gaan vertellen vanuit de ogen van Rachel... Aha. Ja, dat is het. Oh ja, ja. ik dacht dat er nog een uitgebreide eigenlijk uh, en een soort synopsis al kwam, maar dat is niet het geval. Zeg, uh, Chantal Jans en Martijn Fischer, die spelen de hoofdrollen. Uh, ja. Een verrassende keuze. Uh, die, ja, Chantal niet, die kennen we allemaal wel. Maar Martijn Fischer, die Hazen speelt. Uh, heb jij ook met de scouting en met de uh, keuze van deze hoofdpersoon bezig gehouden? Ja, daar praten we met z'n allen over mee. Mm -hmm. uh, er, zijn, er is een uitgebreide casting geweest, er zijn heel veel mensen geweest en uh, ook heel veel goede mensen. Maar als je in, uh, een uh, musical over André Hazes maakt, is het natuurlijk de eerste hobbel die je moet nemen. Dat de mensen willen geloven dat die man die daar op dat podium ja. staat, dat dat André Hazes is. Ze geloven in hem, ja. En uh, precies, uh, wij geloven in hem. Um, en uh, Martijn Fiesje kwam, uh, ja, kwam er gewoon heel goed uit als uh, uh, sterk lijkend op de man. En ook uh, goed kunnen zingen en spelen. En uh, ja, we waren er heel erg blij mee, want hij ja, het is gewoon ontzettende. Leuke volkse acteur met een uh, uitstraling die, uh, ja, die heel erg aan hazen toe, denken. Ja, Hij komt uit het uh, alternatieve circuit, zoals het dan heet, het Jeugdtheater. Uh, ook. Uh, maar, maar ja, voor een grote musical heb je toch altijd grote namen uh, nodig, dacht ik? Ja, nou ja, kijk, ik, ik, ga, ik de, uh, kijk voornamelijk naar wat ik denk wat goed is en wat, uh, mm -hmm. wat werkt. En uh, ja, de grote namen, ja, dat is meer uh, de afdeling van de Maar We hebben natuurlijk Chantal Jansen. Ja. Dat is natuurlijk een grote naam. En ja. Uh, ja, nogmaals, het gaat erom dat het, dat het goed wordt. Ja. En uh, Martijn was gewoon de beste kandidaat. Ja, wat moet je eigenlijk allemaal in huis hebben... om, uh, om een goede André Hazes neer te zetten? Nou, je moet natuurlijk uh, goed kunnen zingen. Want uh, ja, als André Hazes iets was... dan was het die zanger met dat begenadigde, ja. begenadigde geluid. Met veel vibrato en, over natuurlijk. Ja, ja precies. Dus ja. Dat, dat is, dat is één ding. En je moet, ja, je moet goed kunnen spelen. En nogmaals, je moet er toch... Uh, uh, op lijken, want uh, ja, we moeten het allemaal geloven. Ja. Spannend hè, om er zoiets, uh, uh, aan het begin van zoiets te staan, om het uh, nog helemaal te moeten schrijven. Uh, samen met Kees Pins heb je eerder uh, bij ons in de Jordaan gedaan, dus je weet uh, welke kant het op moet, toch? Jawel, maar theater is voor mij wel een beetje iets, uh, iets hmm. anders, want ik kom natuurlijk uit de film- en televisiehoek ja. en ja. uh, dit is voor mij echt nieuw, dus uh, heel, heel leuk, een leuke uitdaging. Ja, ja. Nou, uh, wanneer is de musical te zien, hoop je? Volgens mij ongeveer over een jaar gaat hij in première, Oktober of november 2012 in Lanmar. Ja zeg hoe ga je dat combineren met het tweede seizoen van Overspel? Want daar ben je ook verantwoordelijk voor. Er komt een nieuwe serie nou, Dat van. is nog wel even, dat is nog wel even een dingetje. Ja, inderdaad. <laughs> nee, dat, uh, ik ben al heel lent. We zijn al heel lent hoor. Met alle ja? hazes. Uh, oh. de eerste versie ligt er al. En we zijn nu aan het schaven en aan het uh, verbeteren. En uh, dus dat uh, de bulk van het werk heb ik denk ik al, uh, al gedaan. En ik ben nu ook inderdaad heel druk met overspel 2 bezig. Ja, want overspel 1 is volgende week voor het laatst te zien, hè? Bij de Vara. Ja, volgende week de ontknoping. Nou, we zijn benieuwd. Ik ga kijken. Vooral Eekla, <laughs> okay. dankjewel en succes met de voorbereidingen van zowel de okay, musical bedankt. als die tv-serie. Okay. Opiums culturele nieuwsoverzicht. Bij Radio 4 zijn in het kader van de actie Klassiek geeft 1267 muziekinstrumenten ingeleverd. Waaronder 321 exemplaren van het meest opgedrongen muziekinstrument in Nederland, de blokfluit. Een stel gigantische pauken en het viooltje waarmee Jaap van Zweden op negenjarige leeftijd het Oscar-bakconcours won. De instrumenten worden gebruikt voor muziekles aan basisschoolkinderen. Aan Maatje van Wegen, uithangbord van de actie, de vraag waarom dat eigenlijk zo belangrijk is. Dat is dan een rare vraag. Oh jeetje, sorry Maatje. Er zijn natuurlijk niet zoveel ouders die echt geld hebben om voor je kind een viool of een gitaar of wat te kopen. Wie is, denkt u, de meest overbetaalde acteur in Hollywood? Ben Affleck? Nee. Nicolas Cage? Bijna. Tom Cruise? Nee. Het is met stip op één Drew Barrymore. Voor de iedere dollar die zij een loon krijgt, verdient de producent maar 40 cent terug. Op nummer twee staat Eddie Murphy. That is nasty! Dat is inderdaad nasty, Eddie. Voor de iedere dollar die jij krijgt, brengen jouw films maar 2,70 dollar in het laadje. De Heineken-ontvoering houden Heineken-ontvoerders nog steeds druk bezig. Nadat Holleder ter vergeefs de release van de film tegen probeerde te houden, stappen nu zijn medecriminelen Jan Boelaert en Frans Meijer naar de rechter. Het verschil tussen fictie en realiteit zou niet duidelijk genoeg zijn. Op basis waarvan de misdadigers überhaupt denken een zaak te hebben, is niet duidelijk. Maar nooit geschoten is altijd mis. Dat weten deze jongens natuurlijk als geen ander. Nou, onder andere de Statenbijbel, de King James Bijbel... de Nieuwe Bijbelvertaling en de Groot Nieuwsbijbel... is er nu ook een straattaalbijbel. Schrijver Daniel de Wolf herschreef het evangelie van Matthäus of Mattie... in de hoop jonger het verhaal makkelijker aan de man te brengen. In de straattaalbijbel is Johannes de doper Johnny Boy... en klinkt het verhaal van Jozef en Maria zo. Ze bleken ineens preknood te zijn. Joey kwam erachter en hij was prest, want hij dacht dat ze met de andere gebaat had. De engel zei... Tranquil, Jozef Davids. Je sma is niet vreemd gegaan. Ze zal een babyboy krijgen. Geef hem de naam Jezus. Dat betekent God red. Refo's vinden de straat al bijbel maar niks. Maar liberalen vinden het wel flex. Verder was het de week waarin hip-hopster Heavy D, biograaf Ari Kuiper, schrijver Jay Springer en gitarist Andy Tillman overleden. Andy Tillman was een van de Tillman Brothers, die worden gezien als pioniers van de rock and roll. Hun nummer Rock Little Baby of Mine is het eerste rock and roll nummer dat in Nederland te horen was. In 2008 trad Andy Tillman nog op met dat nummer. Andy Tillman was dat met zijn brothers deze week overleden. Ook deze week rijkt het Theaterinstituut Nederlands de 10 theaterprijzen 2011 uit voor de beste vormgeving van een voorstelling, dus toneel, licht, kostuums en dergelijke, en voor de beste theaterfoto en het beste theateraffiche. Opium was erbij om te beginnen bij het moment dat voorzitter van de fotojury Hans Kemna de winnaar bekendmaakte. De winnaar van de theaterfotoprijs 2011 is Joris van Benetton. Het is een de theaterfotoprijs 2011 met een foto van Soldaat van Oranje uh, Joris van Bennekom, beschrijf die foto eens op de radio. <laughs> dat is een leuke. Um, er zit een scène in dat uh, Erik Haasenhof roevema met een stel uh, studentenvrienden uh, en vriendin uh, probeert in een roeibootje uh, naar uh, Londen te komen. Het is bij nacht, want ze proberen dat s'nachts. En het, is het stroomt van de regen. Dus het is een bewogen... Uh, uh, er zit wat bewegingsontscherpte in, zoals het dan heet. Uh, de jury had al over een, uh, een lange sluitertijd. Daardoor zit er wel heel veel go en heel veel dynamiek in. En... Het is moeilijk te zien of het nou film is of theater... of eigenlijk kan dit helemaal niet in theater namelijk. Dus dat maakt heel nieuwsgierig. En die winnaar is de stop. Zwarte, winnaar van de... Uh, Nicolaas Wijnberg, Scenografieprijs 2011. We hebben voor de storm van Shakespeare een decor gemaakt, hè, samen met de toneelmakerij. Uh, en, dat, uh, de, uh, en de storm van Shakespeare, dat is een verhaal wat zich afspeelt in het hoofd van Prospero. Dus wat we hebben gemaakt is een, is een soort doos, die is dicht aan het begin. En dan staat er een bordje op, proloog. En dan opent die doos zich en dan krijg je als het ware een blik in het hoofd van Prospero. En de, de muizenissen die die moet oplossen. En alle acteurs zijn dan uh, uh, zijn muizenissen in zijn hoofd. En als alles goed gekomen is, eind kan die doos gewoon weer rustig dicht. Ja, dat klinkt simpel. De doos kan weer dicht. Maar bedenk het maar eens, de vormgeving van De Storm... door Riek Zwarte en anderen. Dan hebt u nog te goed de winnaar van het beste theateraffiche 2011. Dat werd volgens de jury niet gemaakt door een afgestudeerde vormgever... met veel ervaring, maar door een theatermaker... die nou, hooguit vijf jaar psychologie heeft gedaan. Pauline Cornelissen. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat moet er wel een verrassing zijn geweest... Dat je, al die, uh, de, dat je de hele vormgevingswereld het nakijken gaf. Ja, dat was inderdaad een heel grote verrassing. Ik vond het al een uh, verrassing dat ik genomineerd werd. Überhaupt. Ja. Maar ik vond het vond wel ook heel erg leuk ja, dat ik een Be Beschrijf dat winnende affiche, Paulien. Uh, wat, het, is een, uh, het is een donkerblauw affiche... en dan staat er met uh, fluoriserend rood-oranje uitgeknipte letters... staat er op Paulien Cornelissen... En dan een cirkel die de aarde voorstelt... en daaronder de titel van mijn voorstelling. En dat is Hallo Aarde. Met de hand uitgeknipt, hè? Ja. Gewoon aan, ja. De, aan de keukentafel. Nou, ik herinner uh, me... dat was alweer twee verhuizingen geleden. <lacht> en ik zat op de grond... in zo tussen de dozen... Uh, zat ik dat uit te knippen. Ja, ja, ja. ja. En dacht ik op een gegeven moment... ja, dat is het wel, geloof ik. Ja, ja taal is zeg maar echt jouw ding... maar vormgeving dus kennelijk ook. <lacht> dat weet ik niet. Ik bedoel ik, ik, ik, heb nou, ik bedoel, ik ben dus niet echt een vormgever. Ik, bedoel, ik maak me... Eigen, uh, mijn eigen boekvoorkant heb ik ja, gemaakt, en mijn ja. eigen affiches maak ik. Dus ik vind dat wel heel erg leuk om te doen. Um, vind vind ja, je ook, vind het, ook om dingen, ik... vind het ook moeilijk om dingen uit handen te geven? Heeft dat daar ook mee te maken? Uh, nou, ik denk wel heel... Nou, het is anders. Ik denk meer van... Oh, wacht, maar dat is leuk. Als je zo'n soort affiche... En dan ga ik het zitten maken. En dan denk ik... Ja, maar dat is het dan eigenlijk al. Ja, ja, ja. He, he, je bent nu onderweg naar IJsselstein... om daar de voorstelling in reprise... Het weer te spelen. Hallo, Aarde. Heb je je affiche al ergens uh, gespot onderweg? Of nog niet? Nee, nu nog niet. Want ik ben nu nog op station Utrecht. Dus niet zo redelijk met de speeltrap. Daar hang je niet. Nee. Um, maar het is, wel, uh, het is wel grappig. Want het is een uh, het affiche, als het net hangt... is het helemaal... Goed, maar soms dan hangt het uh, al een paar weken en dan is dat, dat, dat rood-oranje van helemaal verkleurd. Daar heb je over dat nagedacht, is, of niet? Het is heel flat. Nou, mij was ik was ervoor gewaarschuwd dat fluorkleuren niet kleur-echt zijn. Mm. Uh, maar ik dacht, ja, meestal hangt zo'n affiche toch maar een week. Ja, dus ja, dat is goed. Dat is lang genoeg. Oké, okay, uh, ja, ja, ja. trofee gewonnen verder, nog iets, een geldbedrag of iets dergelijks? Ja, een geldbedrag ook. Oh? Uh, dat heb ik nog niet op, op mijn rekening. Ik weet het niet precies, want ik was dus niet bij de uitreiking... omdat ik toen ook moest spelen. Ja, dat zat je in hello, hè? Ja, uh, ja precies. Ja. Uh, nou, maar dan... er hoort ook een geld bij, uh. dat ja. Heel... En daar ga ik denk ik... Um... Uh, een, iets van een cursus 7-druk uh, of zo van doen. Goed dat besteed. Lijkt me heel leuk. Ja, heel goed. Ja. Oké, okay, dankjewel. Veel succes vanavond. Hallo Aarde. Vanavond in het Fulco Theater in IJsselstein. Donderdag in Kuik. En voorstellingen nog van Paulien tot half maart overal en ergens. Dit is Opium. Saskia Noord zit inmiddels aan tafel. Heb jij zelf ook de omslag van koorts uh, gemaakt of niet? Doe nou, niet gemaakt, maar wel, wel uitgezocht. Ja, heb je, daar, heb je daar echt een C in, zoals dat heet? Ja, we hebben heel veel beelden gezien. En, ja. uh, ik kwam uh, op de site van Cornelie Tollens, waar Fotografe, ik uh, fan he? van ben ook. Ja, ja. ja en toen, toen wisten we eigenlijk meteen, dit is hem. Ja, beschrijven ze, het is een, een mond met een kers? Ja, of? een, een felrode mond met, met, met, met lipgloss en daar ja. ze in zitten. Het is geen kers, het schijnt een steenbes of zo. Maar het nou, lijkt dus, op een kerst, dat dus, is al genoeg. Dat is voor de kinders, ja. Goed, uh, ik begin even met de inleiding over, uh, over het boek. Uh, al sinds de jaren zestig is, uh, is het een, uh, een, ja, een eiland met grote aantrekkingskracht. Ibiza, de schepper van Pipo de Clown had er een huis. Uh, Popmuzikant Mike Oldfield, Ma Noel Gallagher, die woont er tegenwoordig. En Saskia Noord, die schreef haar nieuwste thriller, Korts. Over het uh, fameuze nachtleven op dat eiland vol drank, seks en pillen. En weet jij nog de eerste keer dat jij zelf op dat eiland kwam, op Ibiza? Ja, Beetje dat was pochig, uh, een soort van uh, last minute tripje. We wilden naar de zon en alles zat vol. En toen kwam Ibiza de hele tijd door. En dan hadden we eerst iets van, nou, wat moeten we nou op dat party eiland? Maar we gaan die... even goed, want we willen naar de zon. En toen ja. eigenlijk vanaf het moment dat we van het vliegveld wegreden... voelde ik al dat het gewoon ja, mijn plek was. Uh -huh. En, en... Wat, wat voelde je dan? Ja, er is een soort. Ja, er hebben heel veel mensen zeggen dat, en ik vond het ook altijd een enorme aanstellerij om dat soort dingen te zeggen. Maar er hangt een energie, waardoor je ontzettend fit en vrolijk en uh, zin krijgt in, in allerlei. Zondige dingen. Ja, ja. Zonnig of zondige dingen. Zondig en oh, zondig. Ja, ja. Maar het ligt dicht bij elkaar. Overdag zondig en s'nachts zondig wellicht. Precies, ja. ja, ja en ja. niet alleen dat, hoor. de natuur is prachtig. Ja. Het is gewoon ja. een hele mooie plek. Ja, Heeft dat ja. gevoel ook met, met, met die... Want er is een, een rots, die SV, -dra SV -dra, met, ja. met een hoog magnetische aantrekkingskracht. Ja. Klopt, ja. Met hoog mineralen ja. of ijzergehalte. Ja. Ja. De derde, op der, derde uh, hoogst magnetische plek ter, op, op aarde. Ja, dat wordt gezegd. Ja. Ja. Ja. Ja. Speelt ook een rol in het boek, overigens. Klopt. Laten we het over het boek hebben... Um, twee hoofdpersonen, een Doreen en een Ellen. Uh, kun, kun jij ze kort neerzetten? Wat zijn het voor dames? Uh, Dorien is een uh, bescheiden, onzekere vrouw... die uh, halverwege de dertig besluit dat ze... Hè, ze ziet haar leven al bijna af en voor zich. En ze, ja, ze wordt daar een beetje bang van. Ze, wil, uh, ze stapt er uh, eigenlijk vrij onverwachts uit... geïnspireerd door haar nieuwe vriendin Ellen... die een, ja, een, een heel onrustig... Uh, Vrolijk, outgoing type is die haar een beetje meesleurt. En dat, uh, ja, dat heeft ze eigenlijk altijd in haar leven gemist. Haar ouders zijn vrij jong, haar vader zit, heeft Korsikov, haar moeder is vrij jong gestorven. Dus ze zoekt eigenlijk nog ja, een soort laatste uitspatting voordat het serieuze leven begint. Voordat het leven als een film aan haar voorbij trekt, nog één keer uh, goed, uh, goed de bloemetjes buiten zitten. Yeah. En daar heeft ze die Ellen voor nodig. Ja, nou ja, door Ellen is ze daartoe geïnspireerd. Dus ja. ze kijkt heel erg tegen Ellen op. Omdat die heeft eigenlijk alles in zich wat zij zou willen hebben, maar niet heeft. Dat controlfreakige en die Ellen die kan losgaan en die leeft in het nu in haar hoofd. Want Ellen heeft ook weer haar dingen. Maar het ja. zijn twee uitersten. Ja. En die gaan samen op vakantie. Ja. Dan, dan gaat het op een gegeven moment gaat het mis, want Ellen die raakt weg. Uh, die, die raakt kwijt. Verder zullen we daar niet op ingaan wat er al verder allemaal gebeurt. Maar nog even de psychologie van de koude grond. Ben jij meer Dorien of ben je meer Ellen? Zelf. Nou, ik heb wel het idee dat uh, uh, uh, de, de uiterste van allebei, uh, dat ik die in me heb. Ik zou ook heel graag een Ellen willen zijn af en toe. Yeah. En uh, heel, soms ben ik het een beetje. Maar in, in, in, in, in principe ben ik meer een Doreen. Wat mm. bescheiden op de achtergrond kijken en, en de controle behouden. Wat een hele irritante eigenschap is. Want dan ja, krijg ik? je ook van al die mensen om je heen die controle. Oh, je bedoelt dat mensen jou vragen om controle over hun leven te hebben? Nou ja, je, kijk, als je, als, je, als, je, als je jezelf niet los kan laten... dan ben je ook al, vaak, al snel degene die de bob is... Mm. en die de dingetjes regelt en die het in de gaten houdt... en bang is en uh, de oplettende, een beetje de, de moederkloek. Ja, terwijl je zou zeggen, uh, succesvol schrijver... Uh, ook financieel zit je ongetwijfeld erg goed. Je kan tegenwoordig alles delegeren natuurlijk. Ja, dat klopt, ja, maar ja. Ja, je, je hoeft niet nog. helaas. Nee, nee, nee, heb je daar last van of... Uh, ja, daar kan ik wel last van hebben, nee, ja. Ja. Ja. Want, want hoe, je dat, hoe doe je dat als je gaat schrijven? Heb je dan nog allemaal mensen om je heen lopen... die alles voor je in de gaten houden, die je Nou ja, of? als ik ga schrijven, dan, dan sluit ik me op in mijn eentje. Dan hoef ik ook met niemand rekening te houden en nergens op te letten. Ik mm -hmm. gooi de ijskast vol en ik ben gewoon uh, tien dagen in mijn eentje op die berg... In mijn eigen wereld. Ja, dat is niet die magnetische berg, maar een andere berg op Een andere berg. Uh, Ibiza. Ja. Andere een klein huisje waar wat je daar dan hebt, en dan uh, uh, komt de inspiratie komt vanzelf. Of moet je daarvoor ook nog dat nachtleven in? Nee, ja, ik heb hier natuurlijk wel veel nachtleven bezocht. Uh, vooral, uh, ik wil natuurlijk heel graag een keer zo'n villafeest meemaken. En het is vrij uh, uh, exclusief, dus dat moet je echt zorgen dat je via via kom je daar dan in. Ja, is dat zo? Ja, dat is niet. je komt niet aan en je wordt meteen op het vliegveld daarvoor nee, uitgenodigd. Nee, dan je moet je de juiste euh, mensen moet je kennen. Dat gaat echt in clubs met wachtwoorden. En dan, dan, ga, dan moet je achter iemand aanrijden. Of je krijgt een routebeschrijving per sms. Dus je moet echt wel eventjes erin uh, duiken. Ja. Ja, ja. Maar dat betekent dat je dus alles echt, echt hebt meegemaakt. Je bent er ook echt ingedoken. Ja, Inclusief dat was niet de punch, heel vervelend de punch, trouwens. De punch he? in alles. En, nou ja, die heb ik niet gedronken. Ik heb hem wel in mijn handen gehad. Toen werd ik gelukkig net op tijd gewaarschuwd wat daarin zat. Wat zit daarin? De ecstasy. In, in de punch die je bij feest krijgt aangeboden, dat, dat schijnt gebruikt ja, te zijn, lazen wij in jouw boek. Ja, vrij normaal. Verder ben je van de drugs afgebleven? Nou, dat is een van de dingen dat ik wel heel nieuwsgierig ben, maar dat ik, nooit, ik durf dat niet, want hmm. ik bang ben dat mij gebeurt wat in het boek dus wel echt gebeurt. Dat je de controle kwijt krijgt. Ja. ja, ja. Dat, is, dat lijkt mij... Uh... Goed, goed, vervolgens uh, ga je toch naar het huis. Je schrijft dat boek, uh, die, die verdwenen vriendin. Is dat ook nog iets wat in de werkelijkheid ooit is voorgekomen? Ja, wij zijn wel een avond op stap geweest. Dat er één iemand, er was niet... Die verdween eigenlijk op dezelfde manier als Ellen. Zij had al haar spullen op het bank, bankje waar wij zaten achtergelaten. En op een gegeven moment wilden wij gaan... En we dachten eigenlijk dat zij ook meeging. Toen zagen we haar spulletjes liggen. We dachten, nou nemen we die mee. Want zij is vast al buiten en dat vergeten. Dus we hebben haar telefoon, haar geld, alles meegenomen. En enkele uren later zeiden we, ja, ze is er. Ja. Niet. Maar ze heeft ook geen geld en geen telefoon. Ja. En je, je, je mobiele telefoon is tegenwoordig je leven. Alles zit daarin. Niemand kent meer een nummer Precies. uit zijn hoofd. Dus ja. als je die kwijt bent... Ja. Ja kan je ook letterlijk geen kant meer op. Nee, helemaal, helemaal niks meer, nee, inderdaad. Althans, op vakantie niet. Nee, nee. Thuis is anders. Nee, dus de, de, goed, dat is allemaal, het is allemaal in het boek terechtgekomen. Uh, um, uh, je, het lijkt ook een beetje alsof je die wereld... mooi om mee te maken, maar tegelijkertijd heb je zoiets... nou, geef mij maar die zonnige wereld en niet die zonnige wereld. Dat, dat, ja, dat, dat lees dat ik een beetje wel, uit ja. het boek. Het is... Uh... Uh, het mooie van uh, Ibiza, ik weet ook niet of... Hè, dat zal natuurlijk ook wel gelden voor mm -hmm. Griekenland. Je, die eerste paar avonden dat je daaruit gaat... denk je, ik heb ineens vrienden. Iedereen vindt me aardig, ja. iedereen vindt me leuk. Ja. En de volgende dag in het felle licht... Uh, weten ze niet meer wie je bent. Dan is je het het is natuurlijk heel hedonistisch. Ja, ja want ik kwam een, een, een, nog een stukje tegen ik, een citaat. Ik overpijn het wonderlijke fenomeen... dat achter de illusie van het glamoureuze nachtleven... zoveel ranzigheid schuilt. Dat alle schoonheid de lelijkheid dient te verdoezelen. Geen smeriger plees dan de dames toiletten in nachtclubs. Schitterend uitgedoste vrouwen die kook van een wc-bril snuiven... en niet de moeite nemen hun afval op te ruimen. Het is, uh, dit, dit, dan is dit nog een vrij neutraal citaat. Maar af en toe ja. uh, neemt deze, uh, deze Dorien... dat ja. neemt wel afstand van, van, die, van die wereld. Ja. Ja. Ja, is het voor het jou is... als, als iemand die zelf een huis heeft op je denk je ook van jongens, uh, laat ze erop allemaal. Uh, geef me rust op mijn eiland, of dat niet? Nou ja, dat kan ik natuurlijk wel in augustus denken. Maar uh, het, heeft, het is natuurlijk ook weer de extra charme. Want door de vrijdenkendheid van de plaatselijke bevolking... die hmm. natuurlijk al eeuwen is... Sinds gewend. Ja. Is daar... Uh, is dat daar ook? En ik vind uh, dat dat ook best de, de ruimte mag krijgen. Het, is, het, het, het platte deel is, vind ik erger. De Engelse pubs met, met biertjes voor uh, 50 ja, ja. cent. Uh, ja. Waar de wodka... Uh, ja. Ik vind het clubleven niet per se... Uh, ja, Daar moet ruimte voor zijn. Hè? Nee, nee. Alles is daar vanaf de 18e eeuw al. Kon daar terecht. Ja, Kunstenaars, Kees. Dus het moet kunnen. Dat ja, moet precies. blijven. Ja, ja. Ja. En, en je eigen kinderen. Want die zijn ook de leeftijd dat ze uh, wel de deur uit willen. Ja, die gaan daar goed stappen. En dat laat je gewoon toe. Dat mag. Dat mag, met een, een lichte controle. Dus ik zorg dat ze. Heen, ik breng ze zelf heen en ze worden vaak teruggebracht. En ze gaan met een groep. En ze, ik vind het wel eng. Maar ik slaap pas als ze thuis zijn. Maar ja, je kan niet iemand van 18. Uh... Je wil opleggen, want de andere jongens gaan naar gezondheid, ja. zoals zonder ouders. Dus in die zin is het nog wel een veilige manier, denk ja. ik. Ja, je dochter is jonger, die is 15, 16, zoiets? 16, ja. Julia, die ja. twee jaar geleden, toen wij vanuit Bergen uitzonden, <laughs> bij ons nog optraat. Ja. Ja, wil ik ja, even een klein, klein stukje van laten ja, horen nog. Is goed. De 80 seconden van Julia Schellekens. Slowly ja. time by, memories behind. First we deep. Ze heeft een trotse moeder tegenover me te luisteren. Ja. Ja, hoe gaat het met de zangcarrière? Ja, heel goed. Ja? Ze heeft een band en die, is, uh, ja, die, die gaat echt lekker. Ja, ja. Gaat, uh, gaat ze ook wat schrijven, betreft een moeder achterna of dat niet? Nou, ze schrijft al haar nummer zelf, ja. Ah. Ja, heb je wel eens zongteksten euh, een... geschreven eigenlijk? Nou, ik heb wel tegen haar, aan haar beloofd dat nu het boek af is en alles voorbij... dat ik een, een, een, een nummer ga je. schrijven voor haar. Maar <laughs> dat is wel echt iets anders hoor, een, een goede zongtekst schrijven. Dat lijkt me ook, ja. ja. En sowieso is het voor jou, het, uh, wat de filmrechten van Koorts zijn al verkocht. Ja. Dat waren al verkocht zelfs voordat het boek ja. geschreven was. Nou, zo of meer wil ik het niet stellen. Maar... Nou ja, maar je twitterde van: ik ga een boek schrijven ja. over die En ja. er hing al iemand aan de lijn. Ja, wel ja. Maar betekent ja. dat voor jou dat ook het, het schrijven zelf. dat je, je hoeft in feite minder je best te doen. Want het is toch al verkocht? Nou, dat is niet. Nee, kijk, maar als, ik, als ik aan het schrijven ben, ben ik ook niet bezig met een film. Ik ben zelfs niet eens bezig met het boek dat in de winkel komt. Ik ben hmm. alleen maar in dat verhaal. En wat ik heel prettig vind van... Uh, we hebben het verkocht aan Independent en Antoinette Beumer gaat de regie doen. Ik heb dat natuurlijk doordat ik ook aan Loft heb meegewerkt. Ja, scenario geschreven. Ja, uh, gezien hoe ongelooflijk goed Antoinette is. Ja. En ik zat in de luxe positie dat ik kon kiezen. En ik, de kans uh, heb ik me niet laten ontnemen door het uh, haar te laten doen. Mm -hmm. Dus halverwege hadden we al een soort van deal. Dat was meer een soort vriendschapsdeal. en dat is de Independent heeft dat heel mooi rondgemaakt. Dat is wat te gek. Je, je, en dan ga je natuurlijk ook weer bovenop zitten op, op de, de verfilming van het boek. Nou, ik vind het wel heel leuk om hier dicht, goed betrokken bij te zijn, ja. Ja, ja, ja, ja leuk. En, en de, de gouden strop. want uh, tot nu toe... Je, je bent een keer genomineerd, of twee keer zelfs, maar ja. nog nooit gewonnen, hè? Nee. Doe je nog wel mee aan het circus, want... Nou ja, ik heb mijn nieuwe buren bedacht om, om niet mee te doen. Dat had een aantal redenen. Ik, uh, ik, ik, ik vond het lastig dat, dat mijn naam altijd op een negatieve manier bij die prijs werd betrokken. Daarna kwam ik erachter dat het niet uitmaakte of ik meedeed of niet. Want ze betrokken mijn naam toch wel bij die prijs. En misschien dat ik nu weer uh, zin heb om een, om een rondje mee te draaien. Ik weet het nog dus niet. kort wordt ingezonden voor de Gouden Strop? We zijn nog niet helemaal over uit, maar ja, het, het zou kunnen. Doe maar. Doe maar wel. Ja, goed. Nou, uh, dan uh, meld ik nog even dat het boek uh, sinds deze week te koop is. De theatervoorstelling, de Eetclub. Want er komt ook een theatervoorstelling ja. van dat boek. Gaat volgende week zondag in première in het De Lamart Theater in Amsterdam. En daarnaast de voorstelling nog tot en met maart te zien door het hele land. Daarvoor kunt u meer informatie vinden op uh, www.bostheaterproducties.nl. En vanavond, tussen twaalf en één, de, de collega's van BNN wilden nog graag even dat ik dat melde: dan zit je in het uh, programma De Overnachting Klopt. op Radio 1 ja. vanuit het College Hotel hier in Amsterdam. Drukke druk zaterdag, zeg. Ja, nou ja, ik, vind, ik ben dol op radio. Dus, uh... Ja, wij ook. <laughs> Fijn, denk, dankjewel dat je er was. Als ik Bedankt. Ga ik eventjes de volgende uur gasten alvast aankondigen? Want uh, we deden nog 35 seconden voor. Wie zijn dat allemaal? Het zijn er. Uh, nou, we hebben een nieuwe recessent. Dat is wel leuk. Die zit al klaar. Jacques Dancona. Wat ga je allemaal bespreken eigenlijk? Ik ga praten over het programma van rond Robert Long, over Herman van Veen. En over Wicked, the musical. Ja. En Cipostuma, zijn boek ligt hier in het Engels... A Pond Full of Ink voor hem. Is dat alleen de Engelse versie? En dat is niet alleen de Engelse versie. Ook De vijver vol ink is deze week uitgekomen. De mooiste gedichten van Annie M. Na drie uur. Veel mensen lopen privé of in hun werk tegen blokkades op.